Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Check even of je morgen echt weer naar school kunt. Middelbare scholen mogen vanaf dan weer open voor alle leerlingen tegelijk. Maar schooldirecteuren zeggen tegen nu.nl dat ze de nieuwe roosters nog niet rond hebben... en dat ze nog niet genoeg zelftests hebben voor iedereen. Een week later moeten ze dat wel voor elkaar hebben. Dan moeten middelbare scholen verplicht weer helemaal open. Ook dat wordt lastig, zeggen de scholen. De Olympische Spelen in Japan gaan door. Daar gaat de organisatie nog altijd van uit. Steeds meer Japanners zien het niet zitten. Ze ondertekenden massaal een petitie. En ook een grote sponsor van de Spelen is tegen. Het IOC zegt dat de Japanse regering nog steeds denkt dat het wel kan. Het is alleen nog de vraag of en hoeveel publiek er bij de wedstrijden mag zijn. In Brussel hebben een paar duizend mensen gedemonstreerd... tegen onder meer de Europese corona-reispas en de mondkapjesplicht. Als we zien, we en de andere om hun te Je hoort het, er waren ook een paar honderd Nederlanders bij. En kleine oogjes en rood verbrande koppies in Lutjebroek in Noord-Holland vandaag. Een groep jongeren zat daar gisteren 14 uur op het terras. Een café-eigenaar organiseerde de terrasmarathon. En die begon al om 6 uur ochtends. Het eerste buurtje ging er wel een beetje stroef in. En ik, ga nou, ik loop nu al achter op de jongens. Ik was uh, even op spanning, want als ik was 4 uur al, was ik al klaar wakker. En uh, toen even douchen oh. en een broodje eigen gemaakt thuis. En toen uh, met heel veel plezier hier naartoe. Ja, daar kreeg hij nog veel meer te eten en drinken. Het café had een speciaal menu voor de marathonzitters: met ontbijt, lunch en avondeten. En natuurlijk een prijs voor wie over de finish kwam om 8 uur s avonds een medaille. En het weer nog. Eerst in het noorden en westen nog wat wolken. Later lossen die op en is het overal flink zonnig. Het wordt 15 tot 23 graden. De komende dagen meer van hetzelfde. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Het verkeer rijdt met 10 minuten vertraging over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want je komt in de file bij Beverwijk Oost. En dat heeft er alles mee te maken dat de A22 dit weekend in beide richtingen dicht is voor werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja.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 Vin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM jazz. <stif> beste luisteraars en kijkers... bij uh, het tweede uur van ZFM Jazz... samengesteld en gepresenteerd door Jaap Funnekotter. We begonnen het tweede uur met... u hoorde het ongetwijfeld... Stan Getz op tenor en Jerry Mulligan op bariton. Begeleid door Lou Levy op piano, Ray Brown op bass... en Stan Levy op drums. Een opname... Uit 1957 van de beroemde LP Gets Meets Mulligan in Hi-Fi. En de titel was uiteraard Anything Goes. We gaan door met wat vocaal. Sarah Vaughan. Prachtige zangeres. In het eerste uur luisterde we al naar Ella Fitzgerald... maar Sarah was ook een van de grote vocalisten van haar tijd. Ze wordt op deze opname begeleid door Jimmy Jones op piano... Richard Davis op bas en Roy Haynes op drums... in deze MRC-opname uit 1957 van de LP Swinging Easy with Sarah. En het nummer is Words Can't Describe. Describe the way that I feel for you Words can describe the dream Na de Tweede Wereldoorlog stak er een nieuw muzikaal pianotalent de kop op in de jazzscene. Uh, met klanken die we niet helemaal kenden. En menig jazzliefhebber in die tijd fronste zijn wenkbrauwen... wat dit nu weer voor muzikale nieuw lichterij was. Wel, zij hadden het mis, want uh, ze luisterden naar de later zo populair bekend en gewaardeerd geworden Thelonius Monk. Hij speelt hier begeleid door Gene Ramey op bas... en Art Blakey op drums... <coughs> pardon, in een opname op Blue Note... van 24 uh, oktober 1947. De kwaliteit... dit was een schellakopname nog... 78 toeren... en in 2001 is uh, die opname gerestaureerd... vanaf die originele schellakopnames... door de bekende Amerikaanse van Nederlandse afkomst, eh, bekende uh, uh, producer... en, uh, ik zou zeggen, uh, goochelaar met uh, klanken... qua opnames, Rudy van Gelder. We gaan luisteren naar Talonius Bank met Nice Work... If You Can Get It. Dat waren de klanken van onze grote telonius Monk. Dan heb ik nu iets geheel nieuws klaarstaan. Uh, ik wil u graag uh, introduceren Laura Dogen. Laura Dogen was al vroeg vanaf de 17e betrokken bij Junior Jazz College op het conservatorium van Amsterdam... en na haar eindexamen middelbare school... studeerde ze daar in 2019... cum laude af. Laura heeft binnen de jazz... Uh, verschillende liefdes. Uh, Great American Songbook... ik zou haast zeggen uiteraard. Uh, maar ook... Uh, ze heeft uh, een avant-garde groep... het Laura Doge Quintet. Uh, en uh, een groep... Uh, die zich noemt Van de Lier. En daar gaan we dadelijk naar luisteren. Uh, over de afgelopen jaren zongen Laura al in uh, het Bimhuis... op in het Concertgebouw en op het Amsterdam Grachtenfestival. Van de Lier, waar we dadelijk naar gaan luisteren... is een jazzformatie met een, een beetje ongebruikelijke bezetting. Zang, twee gitaren en een contrabas. En samen met de Amsterdamse dichter Mark Opfer... schrijft bassist William Barrett muziekstukken voor deze groep Vondelier. Afgelopen najaar hebben ze hun debuutalbum opgenomen. En dat wordt binnenkort gepresenteerd. En voor de liefhebbers op 17 juni in de Rode Bioscoop in Amsterdam... op 18 juni in Galerie Bloemendaal... En op 22 juli in de pletterij te Haarlem. Kaartjes daarvoor kan je kopen via de websites. En de bijeenkomst in de pletterij zal ook gelivestreamd worden. Je kan kijken op www.vondelier.com voor nadere informatie. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk om te luisteren naar deze nieuwe uh, groep aan het Nederlandse jazzfirmament. We gaan als eerste luisteren naar het nummer Kleur In... met Laura Dogen Vocal, Gijs Idema en Linus Eppinger op gitaar... en William Barrett op bas. Vondelier met Kleur In. Ik niet naar huis, blijf ik buiten. Kijk verwachtend om me heen. heen. Daar ben jij, blote kijken, glimlach, verbleekte de zon die Dansen door me heen, neem me bij de hand, draai om me heen, was van straat tot plein, tot op de maan niet schijnt. door me heen. Daar ben jij, blote kuiten. Glimlach, verbleekte zon die op je schijnt. Je ziet mij, ik voel je dansen door me heen. Neem me bij de hand. Straat tot plein, tot ook de maan. Zomer En ik merkte dat ik mijn microfoon schuif dicht had staan. We luisteren op dit moment naar Scott Hamilton en Jeff Hamilton van hun live opname trio in Berlin: There'll be some Changes Made. We'll be en Jeff Hamilton met hun liveconcert in Bern op 18 mei 2017. Ik heb weer het volgende nummer klaarstaan van Vondelier met zangeres Laura Doge. Wederom een tekst van de Amsterdamse dichter Mark Opfer, Ontluik de zon. Geniet en luister. Op straat vol woeste dromen, het donker van de nacht gaat sneller stromen, ik voel de tijd die gaat niet in te toon. Laura Dogen en de Vondelier ontluik de zon. Laura komt dadelijk nog een keer voorbij van, met een nummer van haar uh, debut-LP Vondelier. We gaan nu luisteren naar Shelly Man, Monty Alexander, Ray Brown met het nummer Blue Bossa van de CD Fingering. Kelly Man op drums, Monty Alexander, piano en Ray Brown op bas. Lekker swingende opname. Uh, ik kom bij het derde en laatste nummer van de nieuwe cd Vondelier... van de gelijknamige groep met vocaliste Laura Doge. Dit keer is het een uh, compositie van Micha Mengelberg... ook weer op Nederlandse tekst gezet... Uh, luister naar Laura Dogen, vocals Gijs Idema en Linus Eppinger-gitaar... en William Barrett op bas met het nummer De Sprong. O, oh, romantiek, der hazen. Dan van tak tot tak en fladderen naar ginte heuvel. Hun gemak. De sprong, oh romantiek, der hazen Zo stijl omhoog en wederlicht Hangt bovenin nog wat te dazen Een Laura Dogen en Vondelier. De sprong, o romantiek, der hazen. Compositie, Misha Mengelberg. Dit was uh, de kennismaking uh, met deze uh, jonge, nieuwe... naar mijn mening zeer getalenteerde groep... die het beluisteren zeker waard is. En als u dat live wilt doen... dan moet u op 18 juni naar de pop-up galerie gaan de pop-up galerie Bloemendaal op de Bloemendaalseweg 46 hier vlak naast Zandvoort of op 22 juni in de pletterij details zijn te vinden op www.vondelier.com ik wens de groep veel succes en hoop ze nog met veel nieuwe opnamen hier te kunnen introduceren uh, van 2021, wanneer deze cd wordt uitgebracht... maken we een sprongetje terug naar 2000. En wel naar het Ruud Jacobs en Frits Landesberger sextet uh, Zij de, maakten toen een prachtige cd... getiteld Hommage to George Shearing. Uh, we horen Hans Vroomans op piano... Frits op vibrafoon... Jesse van Ruller op gitaar... Ruud Jacobs op bas... Hans Dekker op drums en Jeroen de Rijk percussie. Een Baleo-opname dus uit 2000. We gaan luisteren naar een Latin version van Lullaby of Birdland. Dat was de Ruud Jacobs en Frits Landesbergen Sextet. Uh, ik heb uh, net wat gedraaid in het eerste uur van New Orleans uh, Jazz. In diezelfde winkel, de Music Factory in New Orleans... stuitte ik op een hele mooie CD van het Alice Marsalis trio. We kennen natuurlijk allemaal veel van zijn zonen. Maar Alice zelf, de vader van veel beroemde jazzmuzici, waaronder natuurlijk Wynton Marsalis met zijn Jazz at Lincoln Center. Uh, Alice uh, had ze ook zijn eigen trio. En uh, hij trad regel iedere vrijdag in New Orleans op. Hij uh, overleed uh, vleden jaar april... Uh, en daarmee was de godvader van de Marsalis family niet meer onder ons. Uh, zijn trio met hem op piano Bill Huntington op bas... en zijn zoon Jason op drums... Uh, van de CD On the Second Occasion... Uit 2014 gaan we luisteren naar The Breeze and I. En dat was het trio van Alice Marsalis met The Breeze and I. Ja, beste luisteraars en kijkers. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit programma. Jazz, ZFM Jazz op zondag. Uh, ik hoop dat u uh, genoten heeft uh, van de diverse uh, prachtige uitvoeringen van classics binnen de jazz... maar ook van wat nieuwe geluiden... zoals Laura Dogen met haar groep Vondelier. En in het eerste uur ook nog even wat nostalgie... met de jazz uit de jaren 20 en 30 uit New Orleans. Uh, mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik hoop u binnen een paar weken weer te treffen... hier voor deze uitzending. Maar volgende week zal een van mijn collega's uit de ZFM Jazzgroep dat weer doen. Als uh, uitsmijter heb ik voor u klaarstaan... Art Blakey en de Jazz Messengers... met een live opname in Birdland in 1959... genaamd die LP The Jazz Corner of the World... waar we Lee Morgan horen op trompet... Henk Mobley op de Sax, Bobby Timmons piano... Jimmy Merritt op bas en de grootmeester Art natuurlijk op drums... De introductie, de gesproken introductie, is van uh, de Master of Ceremony met uh, zijn hoge stem Peewee Marquette. Luistert u als laatste van deze uitzending van deze zondag naar de theme. Ik wens u nog een zonnige dag. En die introductie van Pee Wee die stond op een anders nummer. Niet hier, we luisteren nu naar Arts Revelation.